Ik vond het eigenlijk wel aardig wat je tegen Cassie zei. Maar meende je dat nou, dat die niet ouder is geworden? Ik vond hem nou juist de laatste tijd nogal oud geworden. Ik zei maar wel. Ik vond het een onmogelijke situatie. Ja, die indruk had ik ook. Maar ik vond wel dat je je aardig redde. Maar ik meende natuurlijk wel dat, dat de samenleving steeds infantieler wordt. toch? ontzettend infantiel. Nou, ik vraag me alleen af. Of dat geen ouderdomsverschijnsel is. Wanneer begint dat besef dat het eigenlijk allemaal verdomd kinderachtig is? Eerlijk gezegd heb ik dat altijd wel gehad. In ieder geval al heel jong. Het zal de oorlog wel zijn. Zal er wel iets mee te maken hebben. Elke keer... Dat ik hier door Zuipendaal kom, dan erger ik me weer zoals dat kasteel is gerestaureerd. Wat mankeert er dan? Oh, van alles. Maar nou, gelukkig kan ik het niemand verwijten, want ik ben zelf verantwoordelijk geweest. <laughs> ja, even, even terugkomend op dat infantilisme. Ja, dat infantilisme. Je moet wel onderscheid maken tussen... ...skepsis en de zekerheid dat het allemaal niet veel om het lijf heeft. Natuurlijk gelijk. Infantiel vond ik het toen nog niet. Infantiel ga je het pas vinden tussen je vijftigste en je zestigste. Dan uh, zie je mensen plotseling oud worden. <laughs> ik zat een paar jaar geleden tegenover jou en Cassis, En toen zag ik van het ene ogenblik tot het andere plotseling jullie doodshoofden. Dat ogenblik... <laughs> Je lijkt mijn zusje wel. Heb jij een zusje? Tweelingzusje. Die zei een keer aan het ontbijt, plotseling... Ruudje, ik zie je doodhoofd. <laughs> Hoe oud was je toen? 18. Dat is jong. Ja, maar mijn zusje is debiel. Dan zie je misschien scherper. Debiel? Ja, er is bij de geboorte iets misgegaan. Geestelijk onvolwaardig moet je tegenwoordig zeggen, geloof ik. Maar ze is er heel opgewekt onder. Zie je dat nog wel? oh ja, regelmatig. Ik ben erg op haar gesteld. Dan moet je kijken. Dat donkere bos, achter dat stille water. Toen ik nog jong was, hebben we ook nog een poosje in Arnhem gewoond. En zo stelde ik me toen de tijd van voor de schepping voor. Toen was de scepticus er nog in. Toen was ik zelf nog een kind. God bewaar me. Is toch krankzinnig? Kan toch helemaal niet? Alt, ik heb hier een boekje van een hoogleraar... in de psychologie, Godbetert... die een aantal proefpersonen... de klank van een midwinterhoorn heeft laten horen... om te bewijzen dat die een algemeen menselijk oergevoel oproept. Hmm. Waarom zou dat niet kunnen? Van God geklaagd en een van God dan niet. Of een saxofoon. Misschien die ook wel. Nee, want hij heeft die midwinterhoorn nou juist uitgekozen... omdat daarmee in de Germaanse tijd de boze geesten werden verjaagd. En van wie heeft hij dat? Van Van der Ven. Zou Van der Ven daar dan geen gelijk in kunnen hebben? Natuurlijk heeft Van der Ven daar geen gelijk in. Dat kun je toch nooit bewijzen? En ik was verdomme na maanden eindelijk weer aan een broodonderzoek. Dan kan me met die onzin bezig gaan houden. Je kunt het toch wel negeren? Nee, zoiets kun je niet negeren. Zo'n man moet vernietigd worden. Geef het dan aan Gert of aan Eef. Nee, dat moet ik zelf doen. Hij gaat ervan uit... dat in de midwinterhoornklank een betekenis geconcentreerd ligt... die ontleend is aan het gebruik. En daarbij werd hij getroffen... Door de duurzaamheid van die eeuwenoude traditie. Hij gaat er dus vanuit dat die oergevoelens, waarmee de Germanen boze geesten verjoegen, voortleven in het gebruik en zich geconcentreerd hebben in de klank. Dat is jong. zo verdomd onzinnelijk? Dat je je dacht zo over opwint. Over onzinnelijkheid wint ik me op. Hoe heeft hij het dan precies gedaan? Hij heeft 16 proefpersonen op een bandje de klank van de Midwinterhoorn laten horen... en hem toen een lijst met 24 gevoelens voorgelegd... waarop ze moesten aanstrepen wat ze voelden. En wat voelden ze? Precies hetzelfde als de Germanen voelden toen ze 2000 jaar geleden de boze geesten verjoegen. En volgens jou kan dat niet. En het mooiste is dat hij geen Twente heeft genomen... want die denken dat het een christelijk gebruik is... dus die zouden de verkeerde gevoelens aanstrepen... Dan moet je toch even de redenering voorstellen. Het is een Twents gebruik waarin de oergevoelens voor het leven... maar dat hoor je alleen als je het gebruik niet kent... want de Twent hoor je er zelf iets anders in. Dat is toch je reinste alacadabra? Ik zou toch wel eens willen weten of het nou echt Germaans is. Ook dat nog, natuurlijk is het niet Germaans. Wat is het dan, volgens jou? Ik weet het bij God niet. Nou, dat zou ik geloof ik toch wel graag willen weten. Het gaat er natuurlijk in de eerste plaats om wat het nu is. Niets. Meer. Als anderen hun plicht niet doen, dan hoef ik dat ook niet te doen. Wie doet er zijn plicht niet? Dat moet je zelf maar uitzoeken. Dat is jouw zaak. Die kistels zijn jullie zaak. Maar het is jouw verantwoordelijkheid. Goed. In ieder geval doe ik het niet meer. Dat, dat is jammer. Wist jij daarvan? Ik had wel de indruk dat er iets broeide. Wie doet er dan zijn plicht niet? Dat zullen Lien of Tjitske wel zijn. Die zullen wel een achterstand hebben, maar vroeg of laat had je die toch gekregen. Ik was zo hoe het eigenlijk met de knipsels gaat. Goed. Je moet de groeten hebben. Hoe weet je dat? <lacht> Lien, gaat het met jou ook goed? Ik heb wel wat achterstand. Laat het zien. Dat is geen kleine achterstand. Nee, ik moet er nodig wat aan doen. Is het te veel? Nee, het is niet te veel, maar ik heb ze te lang laten liggen. En als Joopje nou ze hield. geef maar je. Nee hoor, dat kan ik best zelf. Misschien wil jij wel de knipsels van zien doen, want Ik heb de indruk dat die op het ogenblik vol zit. Sien zit toch altijd vol? Maar ik wil het best doen, hoor. Mm -hmm, daarom. Ik wou er voorlopig wat ontzien. Ontzien. Hoe gaat het met de boedel, beschrijven? Dat gaat wel goed, geloof ik. Hoe ver zijn jullie nu? Volgende week gaan Rie en ik naar Zwolle. Voor Dalfsen. En dan moeten we nog een keer naar Arnhem, voor Lichtenvoorde... Mijn grootmoeder komt uit Dalfsen. Oh, daarom moest Dalfsen erbij. Je hebt het begrepen. De wetenschap is zo corrupt als de pest. Is dat uh, Maasland? Ja. Dat, dat ben ik aan het inschrijven. Ben je er nog familie van je tegengekomen? Mijn overgrootvader. Waar zit hij? Dat was een verdomme rijke boer. Ja. Ik schaam me er eigenlijk voor. Gaan je hier naar Is dat gek? Ja, weet je. Maar ik vind het wel aardig. Ik haal alles over de midwinterhoorn eruit. Als je dan maar een fiche zet. Zal het blokkeren. Lien heeft inderdaad een achterstand. Ik heb de knipsels van Sien maar aan Joop gegeven. Dan krijgt ze toch geen zin. Ik ga daar geen ruzie over maken. Maar dus ze doet wel het minste van iedereen. Ik weet het. Dag Geert. Ik hoor dat jij met pensioen gaat. <laughs> ja. Dat heb je goed gehoord. Zie je tegen op. Nou... Eerlijk gezegd, wel een beetje. Het zal een hele verandering zijn. Het zal een verandering zijn. Hoe lang ben je nog geweest? 27 jaar. Hm? Ik heb jou nog zien komen. Dat was nog in de Hoogstraat. Toen was Beata er nog. Ja was Beertel nog. Ja. Dat was wel een andere tijd. Ja, dat was een andere tijd. Met Veerman... en de Bruin. Ja. Veerman. We hm. zullen er straks niet veel over zijn... die die tijd nog hebben meegemaakt. Een halve jaap en jij dan? Nou, Koos en Asjes en Muller. Was Muller er toen ook al? En Jantje en Bigtbold en Bosman. Ja, je hebt gelijk. Wat zijn er toch meer dan ik dacht. Maar de meesten zijn toch nieuw. De meesten zijn nieuw. Ik zal er nog wel even aan moeten wennen. Jij ook. Al was het alleen al omdat er nog niemand meer is om 's ochtends de deur open te doen als wichtpot ziet. Nee. Dat zul jij dan moeten doen. Ik weet het ook. Maar het duurt, godzijdank, nog even. Nog maar twee maanden. Twee maanden zijn twee maanden. Wie gaat eruit? Wie gaat eruit? Die deur. De draaideur moet eruit. Van de Rijksgebouwendienst. Er komt een gewone deur in. Waarom? Omdat er volgens hen geen invalidekar doorheen kan. Dat is onzin? Heb We hebben nog nooit een invalide gehad. Die kan er ook best doorheen. als ze daarin doorheen kunnen... Hebt u dat laten zien? Ja, natuurlijk wel. Maar ze moeten gewoon het geld opmaken. En dit jaar is dat voor de invalide. En wat zegt Balk daarvan? Die heeft gezegd dat het goed is. Maar ik vind het doodzonde... Zo'n deur krijg je dat nooit weer? Dat is echt kiek Het is belazerd. Jaap, ik hmm. hoor dat de Rijksgebouwdienst de draaideur wil weghalen. Kun je dat niet verbieden? Nee, dat is een beslissing van de Rijksgebouwdienst. De Rijksgebouwdienst kan wel zoveel beslissen. Ze hebben de opdracht om hun gebouwen toegankelijk te maken voor invaliden... en daar past ook deze maatregel in. Maar het gebouw is toegankelijk voor invaliden. Als je de draaideur opzij schaft, kunnen er twee invalidenwagens door. Daar weet ik niets van en dat is mijn zaak ook niet. Ik ga af op wat ik van de Rijksgebouwendienst te horen heb gekregen. Zij zijn in dit geval deskundig en bovendien is het gebouw hun eigendom. Dat is toch verdomd jammer, want zo'n deur krijgen we nooit meer terug. Er zijn wel meer dingen, jammer. Tja. Wacht nog even. Wil jij tegen je mensen zeggen dat ze voortaan hun vakantie opgeven aan zandgrond? Ik heb zandgrond opdracht gegeven om dat van Meijerink over te nemen. Wanneer gaat dat in? Met onmiddellijke ingang. Goed.